12 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders en Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Den Haag bereidt zich voor op de grootste top ooit in Nederland... de Nuclear Security Summit. Vanochtend werd bekend welke veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden. Terrorisme met deskundige Glenn Schoen hier zo meteen over. Deze week start de NTR-serie Na de Bevrijding... over een van de zwaarste periodes uit onze geschiedenis, de naoorlogse jaren. Journalisten Ad van Liemten, en andere tijdenpresentator Hans Goedkoop zijn te gast. Nu het NRS-journaal met Jan van der Putten. De Oekraïense minister van Justitie dreigt dat een noodtoestand wordt uitgeroepen. Demonstranten bezetten afgelopen nacht haar ministerie. En het is het tweede overheidsgebouw in de hoofdstad Kiev dat werd ingenomen. Op het onafhankelijkheidsplein bivakkeren nog altijd duizenden aanhangers van de oppositie. Oppositieleider Klitschko heeft de bezetting veroordeeld als een provocatie, maar de actievoerders trekken zich er niets van aan. Als de Oekraïnse Veiligheidsraad de noodtoestand uitroept, zullen militairen naar verwachting niet ingrijpen tegen overtreders. De minister van Defensie zei gisteren dat het leger in het conflict tussen president Yanukovych en de oppositie neutraal is. Zorgverzekeraars hebben voor het eerst behandelscijfers openbaar gemaakt. De Nederlandse patiëntenconsumentenfederatie had inzagen gevraagd... in gegevens over de behandeling van rughernia. En die gegevens zijn er nu. Uit de cijfers blijkt dat in de ene regio veel sneller wordt geopereerd... dan in de andere. Tussen ziekenhuizen zijn er flinke verschillen... in de kwaliteit van die behandelingen. Voorzitter Wind van de federatie. Wij laten nu zien dat in het ene ziekenhuis de kans dat je geopereerd wordt... veel groter is dan in het andere ziekenhuis, zonder dat dat zin heeft... ...zonder dat je uh, je daar beter door voelt. We laten enorme kwaliteitsverschillen zien tussen ziekenhuizen. En dan is de vraag van mensen natuurlijk... ...en naar welk ziekenhuis moet ik dan uh, heen? En waar heb ik de meeste kans op succes? Volgens de patiënten ...moeten verzekeraars nog erg wennen aan openheid. Het kostte de federatie naar eigen zeggen veel moeite... ...de cijfers boven water te krijgen. Ze willen nu ook cijfers zien van andere behandelingen. Sinds de start van de handel in de Rabobank-certificaten zijn er ruim 15 miljoen verhandeld. De openingsprijs was 25 euro en inmiddels is de koers gestegen tot 26,25 euro. Tot nu toe konden alleen leden van de Rabobank ze kopen. Het zijn geen aandelen, maar achtergestelde obligaties. Dat betekent dat de eigenaren bij faillissement als laatste hun geld terugkrijgen. De rente op de obligaties is 6,5 procent. De Rabobank heeft besloten ze naar de beurs te brengen... omdat steeds meer leden de certificaten van de hand wilden doen. Onder meer vanwege de Libor-affaire. Het Amerikaanse bedrijf Liberty Global wil kabelbedrijf Ziggo kopen... en laten fuseren met UPC. En als de deal doorgaat, gaat het nieuwe kabelbedrijf verder onder de naam Ziggo. Het hoofdkantoor komt in Utrecht. UPC en Ziggo hebben samen 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens als klant. Het moederbedrijf van UPC biedt 34,53 euro voor het aandeel Ziggo. De autoriteit Consument en Markt moet nog instemmen met die overname. Economieredacteur André Meijnema. Als je zo'n grote partij, zo'n dominante partij dreigt uh, te gaan worden... dan moet dat, uh, daar gaat de autoriteit via Consument en Markt daar heel nauwkeurig naar kijken. Dus de mededingingsautoriteit. Hier wordt het ook heel scherp naar gekeken. Want dit, dit, dit zegt echt maar de verhouding ook op, op, op scherp en ja. uh, spanning. Opnieuw is een zogenoemde Marlborough-man overleden aan een rookgerelateerde ziekte. Acteur Eric Lawson had COPD. Hij speelde tussen 1978 en 81 de ruige cowboy in de reclames van het sigarettenmerk. En die klonken altijd zo. Come to where the flavor is. Come to Marlborough country. Lawson is de derde Marlboro-man die overlijdt aan een longziekte... na David Miller en David McLean. Eric Lawson was 72. En het weer, van tijd tot tijd zon, maar ook een bui. Van het zuidwesten uit meer bewolking en meer buien... soms met natte sneeuw en hagel. En het wordt 3 tot 6 graden. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan?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 Goedemiddag, dit is de Nieuws BV. 58 wereldwijders bezoeken eind maart de Nuclear Security Summit in Den Haag. Het wordt de grootste top ooit in Nederland gehouden. Vanochtend werd bekend welke veiligheidsmaatregelen daarvoor nodig zijn. En daarvoor zit hier terrorisme-deskundige Glenn Schoen. Wat vindt u van de beveiliging van dit pand, waar wij in zitten, meneer Schoen? Het ziet er redelijk stevig uit. Meent u dat? Ja, ik geloof er niks van. Ik zie u lachen. <lacht> In films, documentaires en boeken blikken we vaak terug op de Tweede Wereldoorlog. Maar veel minder aandacht was er tot nu toe voor de periode direct na de oorlog. Daar brengt de NTR nu verandering in met de geschiedenisserie Na de Bevrijding. Gebaseerd op het boek van journalist Ad van Liemt. Meneer van Liempt, bent u zelf nog betrokken geweest bij de serie? Uh, nee, helemaal in het begin heb ik het idee mogen aanleveren. En vervolgens heb ik wel af en toe overleg gehad. Maar in principe gingen ons, uh, hebben onze wegen zich gescheiden. Maar het is wel een beetje naar uw hart gemaakt natuurlijk. Het is een ik heb het aantal afleveringen nu gezien. Ik vind ze echt uh, geweldig. Dus, mag ik zeggen wat ik had er weinig mee te maken. Ik vind het echt heel, heel goed gedaan. En je ziet wat een uh, enorm niveau van programma's maken we inmiddels bereikt hebben hier. De nieuws -BV. Met Felix Murders en Willemijn Veenhoven. Klens Groen is veiligheids- en terrorisme-expert. Zoals gezegd, hij is ook directeur van een beveiligingsbedrijf dat heet G4S Risk Adv Advisory. Klopt. Interessante naam. U volgt de volgende over de veiligheid tijdens de Nuclear Security Summit van 25 en 24 maart in Den Haag. De NSS is de grootste top ooit in Nederland gehouden. En zoveel regeringsleiders vereist specifieke veiligheidsmaatregelen. En Dat betekent dat we ons hebben voorbereid op allerlei scenario's die zich kunnen voordoen. Niet alleen in de fysieke, maar ook in de digitale wereld van cybersecurity. Dat betekent dat we een reeks maatregelen treffen die enerzijds geen afbreuk doen aan de veiligheid, maar tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om de hinder zoveel mogelijk te beperken: in de lucht, op het water en op de weg. En natuurlijk ook in cyber. Dat was de Nationale Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, Dick Schoof. Over welke specifieke maatregelen heeft hij het? Ja, je hebt een hele set van maatregelen hier. Je hoort het eigenlijk te land ter zee en in de lucht. Ja. Um, ik bedoel, het gaat natuurlijk eigenlijk primair om twee dingen. Beveiliging van Nederland en haar burgers. En de beveiliging van iedereen die met de top te maken heeft. En uh, uiteraard als je in gaat zoomen... dan heb je te maken over de beveiliging rond de verplaatsingen... rond de aankomstpunten, de verblijfspunten, de vergaderpunten... Ja. Het Wereldforum in Den Haag. En er zijn nogal wat verplaatsingen. Hè? De, ja. Meer dan bij welke top? Dan, nou, misschien niet dan ooit, maar ja, bijzonder veel. Ja, ik bedoel, dit is echt uh, ongebruikelijk. Hè? Voor drie dagen zal Nederland daadwerkelijk in de wereld schijnwerper staan. Ja. En de grote uitdaging inderdaad is... als je kijkt gewoon van de omvang van de hoeveelheid mensen... dan heb je het over een klein stadion. 9.000, 10.000 mensen. Maar als je kijkt naar het belang en het profiel van die mensen... dat is wel uitzonderlijk. En met 58 wereldleiders, inderdaad, u gaf het al aan... vooral uh, rond de bewegingen liggen daar grote ja, uitdagingen. En dat betekent dus uh, wegen afsluiten, <tus> luchtruim sluiten, wat nog meer? Uh, ja, speciale controles uh, op allerlei uh, punten en plaatsen. We hoorden het ook over maritiem, hè, langs de kust. Ook van, van letterlijk van Monster tot en met uh, Noordwijk of uh, tot Zandvoort. Wat ligt daar dan? Liggen daar bootjes? Uh, daar zullen denk ik bootjes gaan liggen. Strandpatrouilles neem ik aan. Uh, het gebruik van radar, al dat soort dingen dat je kan gebruiken om een, uh, om een omgeving te monitoren. Maar dat, moet, dat vliegdekschip van Obama ligt daar weer achter waar hij op slaat, neem ik, slaapt, neem ik aan. Ik uh, heb daar nog niets over uh, vernomen dat hij echt daadwerkelijk... Uh, ik heb gehoord dat dat ergens een verhaaltje was in de pers, maar of dat klopt... Dat, dat, uh, weet, u niet, uh, dat weet u misschien wel, maar dat gaat u ons niet vertellen. Precies. <lacht> Dit is de grootste operatie in Nederland ooit. Heeft u wel eens zoiets meegemaakt eerder? Uh, ja, maar dit is wel een uitzonderlijke. En uh, Zelfs als je kijkt naar de klasses van de G8, G20... NATO-topconferenties, EU-topconferenties, VN-topconferenties... is dit wel een uitzonderlijke. Het is onderdeel van een drieluik. De eerste schouwde in DC in 2010, de tweede in 2012 in Seoul. Mm -hmm. En dit vormt daarop het, het kop- of klapstuk. En uh, als je kijkt naar de hoeveelheid belangrijke personen... het niveau waar ze op komen, uh, dan is dit echt... Echt uitzonderlijk. Maar er worden, er worden snelwegen afgesloten, luchtroutes stilgelegd. Ik zei het net al, vier keer zoveel politieagenten ingezet... als tijdens de troonwisseling. Is dat niet een heel klein beetje overdreven? Nee. Uh, waar je vanuit moet gaan hier is... Kijk, dit is het belang gewoon van Nederland voor de komende 10, 20 jaar. Wat je nooit wil hebben is dat je ooit een associatie krijgt... van JFK en Dallas, Obama en Den Haag. Zoiets zou je nooit willen als land. Nee. Dat heeft gewoon voor je hele land een enorme impact. Dus wat je wilt doen is gewoon voldoen aan alle randvoorwaarden. Die komen dan vooral inderdaad naast zeg maar wat buitenlandse zaken technisch gezien uh, aan inhoud levert en, en hoe we het opzetten... gaat dat goed deels echt over de beveiliging. Die moet je professioneel aanpakken. Er zijn internationaal gelukkig ook standaarden en modellen voor. En je ziet eigenlijk ook deze persconferentie zelf... als een onderdeel van zo'n best practice. Hè. Er is voor Nederland een hoge mate van transparantie. Je probeert de burgerij te informeren. Het feit dat je op zoek bent naar een balans. Ik vind het ook wel interessant dat er weer wat Nederlandse tintjes aan zitten. Hè. Zoals? Nou, gewoon die, die openheid naar de burger. En die balans naar de burger. Dus als je kijkt naar Seoul twee jaar geleden... daar was het veel meer van... Joh, iedereen moet gewoon twee dagen thuis blijven... opdonderen en, uh, en niet ja. zeiken. En hier proberen we echt gewoon... Nederland rustig nog draaiende te houden. De randstad nou ja, eigenlijk ook. De, de Rijksambtenaren wordt gevraagd om thuis te werken, begrijp ik. Voor zover dat kan, die twee dagen. Ja, maar lijkt me ook logisch. Gewoon en, altijd dus zit antwoord, in de kern van die stad. Oh, <laughs> ja. Het nieuwe werken, maar dan het kwadraat. precies. En uh, meneer Van Liem, u hebt hier nu uw werkzaam we hebben natuurlijk duizenden van dit soort manifestaties meegemaakt. Nou, zijn op kleinere schaal. Nou, de Olympische ja. Spelen volgens mij, die zijn wel ongeveer vergelijkbaar. Ja, toch? ja zeker na 72 is dat natuurlijk een enorme extra beveiliging opgekomen. Ja. Dus uh, ja, het hoort, uh, hoort bij het moderne leven. Is het noodzakelijk? Het is niet overdreven? Ja, natuurlijk is, uh, is het noodzakelijk, want... Uh, uh, je kunt alleen de, de balans maar achteraf opmaken. En als er een keer echt iets helemaal misgaat, wat uh, mijn schoen zegt, is de schade zo onmetelijk groot. Dat iedereen zich dan voor zijn kop slaat dat hij niet wat meer heeft gedaan. Dus je hebt daar eigenlijk geen keuze. Hoe zou Rutte erbij zitten? Zit hij een beetje duim te duimen tot het 26 maart is? Is hij zenuwachtig? Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, professioneel gezien denk ik dat er hard is gewerkt de laatste twee jaar om dit rond te krijgen. Um, uiteraard heb je in zo'n situatie altijd zorgen. Er zijn altijd op het laatste moment veranderingen, eisen... dingen die elders gebeuren. Stel dat er iets naar is gebeurd in Sochi... of tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Heeft dat dan weer een invloed of niet... Uh, zorgen die we hebben over dimensies die nog vrij nieuw zijn. He, cyber is natuurlijk al sinds 2008 uh, de Olympische Spelen in China uh, een zorg geweest. Die hebben we ook terug zien keren in Londen in 2012. Uh, en dat zijn natuurlijk wel dingen waar je je zorgen over maakt, uiteraard. En wat wordt daar maar... specifiek tegen gedaan, cyberaanvallen? Nou, ik denk heel veel rond uh, het informeren van delen van de kritische infrastructuur in algemene zin. Uh, oh, ik denk dat de Nederlandse overheid, nou, ik bedoel de grote wacht, bedrijven van Nederland ja. en hoe je Nederland draaiende houdt, dat is natuurlijk goed deels in, in handen van het bedrijfsleven, niet de overheid. Uh, daar... Het is het heel gunstig dat dat een keer gebeurt in Nederland. Zodat wij onze uh, cyberveiligheid uh, wat beter bepaald krijgen. Goede borde krijgen. Ja, nou, deels wel. Bedoel, ja. Dit is natuurlijk wel een moment waarop je heel veel <laughs> oefeningen doet. En dingen testen, dingen afstemt. En daar zitten inderdaad hele grote voordelen aan. Dat ook gewoon na zo'n top, als er iets gebeurt, dat je beter in kan zetten. En het is niet alleen en zeg, de echt nare dingen. Nu, nu krijg je geld voor zo'n test. Die nu wij, krijg je budget dat voor. Dat maakt het voor, je helemaal de moeite waard, ja. ja. ja. wat je zegt. Valt het u mee of tegen, vraag ik me even af... hoeveel last de burgers ervan krijgen? Het valt me mee. Ja? Als ik kijk naar andere tops in andere landen... denk aan G8 en Genua, wat dat er opleverde voor de burgers lokaal... Uh, de G8 rond Heilige Dam in, in Duitsland. Uh, zelfs bij bepaalde, uh, vooral winter, wat minder bij zomer spelen. Uh, dan vind ik dat de Nederlandse overheid wel heel ver zeg, eruit, achteruit buigt om, om de, de burger ook te bedienen. Want er hoeft niemand uh, tijdelijk zijn huis te verlaten. Dat is allemaal niet aan orde. Uh, ja, nou er zijn geloof ik wel wat beperkingen gesteld in Den Haag. Je mag niet uh, buiten komen. En dat is normaal. <laughs> nou, op bepaalde momenten voor bepaalde. Uh, je moet natuurlijk. Je hebt aanrijroutes, je hebt gewoon dingen die je goed moet regelen. En je wil niet dat er natuurlijk uh, een meute mensen naar je commandopost staat of iets dergelijks. Een dubbele spits zal er in de ochtend van 24 <gacht> maart mogelijk ontstaan. Dat is een beetje zover uh, als dat wij er last van gaan krijgen, geloof ik. Ja, en ik bedoel, dit is natuurlijk een onderdeel van dit hele. Veiligheidsproces. Het gaat natuurlijk ook deels om safety. Je wil gewoon geen auto-ongevallen of andere rottige dingen. Um, als je gewoon kijkt naar het hele grote plaatje... probeer je hier natuurlijk om te kijken van wat kun je voorzien... maar ook wie kun je informeren. Dus als we hier inderdaad mee kunnen dempen... dat de verkeersstromen gewoon kleiner worden... of dat mensen meegaan met het programma dat wordt neergezet... net zoals in feite met de inhuldiging... dan krijg je gewoon minder problemen. Ja, delen van de snelweg worden afgesloten voor de overheid. Ja, ja. ja. Maar vier keer zoveel politie wordt er ingezet... zei willem al een paar keer bij de tronswisseling... Uh, dan bij de droneswisseling. Dus dat is een enorm dure operatie. Hebt u enig idee van de kosten? Van het budget? Nee, niet echt. Een budget is ook altijd heel moeilijk, uh, zeg maar, heel goed te definiëren. Echt, echt uit te werken, omdat je... Je hebt een aantal dingen die tegen elkaar opwegen. Aan de ene kant heb je inderdaad kosten te maken. Uh, die kunnen heel plat zijn. Van het inhuren van, van een world form. Uh, het inhuren van mensen voor catering en dat soort toestanden. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar een politie... ja, de politie zou er normaal gewoon ook zijn. Alleen zijn ze nu elders en is het misschien wat langere shift... en wat extra mensen. Als, uh, die provinciale korpsen claimden allemaal enorme bedragen... bij de inhuldigingen, terwijl die mensen gewoon moesten werken. Uh, dus volgens mij is het ook een uh, extra bron van inkomsten... voor regionale korpsen. En moet Nederland dat <lacht> ja, allemaal ja, dat, alleen dat, betalen... Dat zijn of even... zijn er ook andere landen die eraan mee gaan betalen? Nou, voor zover ik het begrijp... moet een hoop van de delegaties zelf dingen ook betalen rond hotels en, en, en wat ze daar uitgeven. En je kunt je natuurlijk voorstellen, zo'n top als dit... Uh, die berekeningen lopen zeer uiteen, maar wat heb je er als land aan? Vaak loopt dat ergens tussen de ongeveer 50 en 80 miljoen... wat je eraan overhoudt, qua uh, hotelverhuur, catering, taxis... Uh, mensen die ook gewoon gaan winkelen. Uh, de man of de vrouw van wil misschien naar de keukenhof. Nou, dan geeft dat natuurlijk bepaalde kosten. Het andere is wat het indirect natuurlijk kost en oplevert. En daar hoop je dat het vooral aan het opleverkantje is. Maar ja. kijk, als je het goed doet... is het natuurlijk waanzinnige reclame voor Nederland. Nee, ik neem als je maar, het als goed als doet. Het, als je de Nederlandse ja. toeristenbond bent. Ja, precies, als nee. je het goed doet. Want er zijn, er zijn maar liefst 35 dreigingsscenario's. Waar, waar komen al die, die dreigingsmogelijkheden vandaan? Nou, je kunt je voorstellen... bij al dit soort evenementen... er wordt tegenwoordig wat vaker gewerkt... Met, met zeg maar internationale modellen. Dus die best practices van één evenement... worden dan meegenomen naar de volgende. En uh, daar kijk je, natuurlijk zijn er een paar standaarddreigingen bij dit soort grote evenementen. Dan kun je kijken naar de mensen, de actoren die het kunnen doen. Denk aan activisten, terroristen, gewone demonstranten, mentaal gestoorde. Duitse anarchisten. Uh, gewone criminelen, bijvoorbeeld Duitse anarchisten. ze had daarmee al oefenen. Ja. En dan ga je weer kijken, van wat voor activiteiten kunnen er allemaal uitkomen. Hebben we het over demonstraties, hebben we het over stenen gooien, verfbekladden enzovoort. Is die beveiliging nou echt in Nederlandse handen? Of zeggen die buitenlandse delegaties die toch al meebetalen... nou, dan willen wij ook een vinger in de pap. Als Obama komt, zeggen die Amerikanen dan niet gewoon... jongens, het is jullie land, maar wij nemen de zaak over. U herkent de stem van Hans Goedkoop, oh. presentator van andere tijden. Uh, nee. Uh, het wordt echt vanuit je eigen land wordt zoiets opgezet en gedirigeerd. Het moet ook. Hè? Je hebt te maken met 58 landen en nogal wat dingen. Um, je moet je voorstellen dat er uiteraard een heel lang afstemmingsproces is... rond al dit soort tops, waarin je weet van... goh, die mensen hebben natuurlijk de beveiliging van hun persoon... hebben ze mee, of veiligheid. Ook gewoon een dokter, een hartaanval kan ook even erg zijn. En dat wordt natuurlijk allemaal afgestemd. Alleen, dit gebeurt nu op zo'n enorme schaal. Daar zitten natuurlijk uitdagingen aan. Maar dat wordt normaal uitgewerkt... en je moet er wel gewoon volgens de Nederlandse wet... Uh, meneer Bick gaf het al aan, meneer Schoof gaf het ook al aan. Het moet wel, uh, wat dat betreft, is Nederland wel de baas. Maar er zijn toch ja. bekende maar voorbeelden. Clinton komt naar Nederland. En officieel. Bush. Bush in Leiden had ja. Nederland echt niks te vertellen. Nee, het werd omdat het gewoon omdat overgenomen die, door de Amerikanen. Omdat de Amerikanen zo dominant zijn, puur in hun houding... dat iedereen denkt, wow, en een stapje achteruit doet. Nou ja, dat accommodeer je. Dus je probeert van tevoren <laughs> in zo'n... Zo, zo, zo verkoop je maar het. Maar luister, als een, als een Amerikaanse president... Uh, tot voor kort wel bestempeld als de leider van de Vrije Wereld. Of nog steeds. Die komt echt niet met drie auto's. Dat is niet de premier van Liechtenstein. He, dus uh, zo iemand heeft een bepaald pakket bij zich. Daar is iedereen het ook mee eens. Nederlanders zijn er denk ik ook bekend mee. He, wanneer premier Rutte op wereldreis gaat... of naar Sochi gaat of naar Brussel gaat... Die luiden komen elkaar tegen, die stemmen dit soort dingen af. Dus iedereen weet wel ongeveer, mevrouw Merkel heeft iets groots. Meneer Poetin heeft iets groots. Meneer Obama heeft iets groots. Het is niet alleen de Amerikanen wat dat betreft. Nou, dan draait de top natuurlijk uiteindelijk om uh, um, nucleair terrorisme. en De wereldleiders komen daar met massaal voor naar Den Haag. Is het nou echt een hele belangrijke top of is dit meer voor de bühne? Ik denk dat het wel een vrij belangrijke top is. Vooral ook omdat het het sluitstuk is op een groter internationaal initiatief. Uh, rond die veiligheid. Als je kijkt naar nucleaire veiligheid. Vooral sinds 9-11 is natuurlijk die terreurdimensie uh, van die dreigingen enorm toegenomen. Of althans ja. de zorg daarover. Maar als je kijkt naar situaties zoals wat er nu gebeurt in Syrië. Dan, dan lopen er ook gewoon een hele hoop andere zorgen die daar parallel aan zitten. Ja, maar tegelijkertijd kan je zeggen sinds 9-11 is er nou niet iets heel erg uh, daarna spannends gebeurd. Op dit gebied. Dus... Uh, ja, maar als je dus... Heel positief was ingesteld, Dan zeg je juist omdat er dit soort topconferenties plaatsvinden en er een hoop werk aan wordt gedaan. Ik denk ook dat het voor Nederland belangrijk is. Ik bedoel, we hebben toch een nucleaire industrie in Nederland. We leveren veel, geloof ik, voor medicijnen, onder meer, eh, medische apparatuur. Uh, maar ook als je kijkt van Nederland gewoon als doorvoerland... Uh, de Rotterdamse haven, de airport, uh, Schiphol en alles wat daar omheen zit... het heeft voor Nederland ook wel een belangrijke economische functie. Stel nu dat Obama inderdaad met zijn eigen vliegdekschip komt... en dat hij daar in ieder geval op kampeert uh, in internationale wateren... zit hij dan op Amerikaans grondgebied of dat van ons... of zit hij gewoon buitengaats? vind ik wel een interessante vraag en bovendien weet ik niet wie de premier van Liechtenstein is maar dit terzijde. eigenlijk. oké okay. <laughs> ik ook niet jullie geen kernmacht uh, uh, ik denk dat het, als het in internationale wateren zou liggen dat het natuurlijk Amerikaans grondgebied en zelfs dat het een oorlogsbodem die Nederland bezoekt normaal wel een eigen grondgebied blijft we gaan het zien of Obama met zijn eigen bootje komt Glenn schoen neem nog een kopje koffie doen we Golf van de redactie met de nieuwsupdate.nl. Daar vind je vandaag bijvoorbeeld de Grammys. Die werden vannacht uitgereikt. Een paar hoogtepunten heb je vast al langs horen komen. Het was een show met veel oude bekenden. Paul McCartney en Ringo Starr die samen speelden. En Madonna die zong 34 sterren toe die tijdens de show trouwden. Mijn oh, collega Stevie Wonder die was er ook. En die deed een moppie Daft Punk. Dat werd natuurlijk allemaal druk en verkundig becommentarieerd... maar het onderwerp van de dag als het gaat om de Grammys... zijn niet twee oude Beatles of Madonna... en ook niet de robotpakken van Daft Punk... maar de hoed van Pharrell Williams. Pharrell Williams, ik heb hem hier... had ineens een hoed op... Iemand op de redactie zei net, hij is een beetje de Ronald Plasterk... van de Amerikaanse muziekindustrie. Uh, het is een beetje een gekke hoed. Hij lijkt op de sorteerhoed uit Harry Potter, of op een scoutinghoed. En de wereld is er nu al zo gek op... dat hij een eigen Twitter-account heeft met 13 en een half duizend volgers. Geef maar jou, Felix, die foto ter inspiratie. Het zou je goed staan. En dan zijn er beelden opgedoken van een Brits kindertoneelstuk uit 1993. The rain in Spain stays mainly in the plain. Divine and spine stays my in the climb. Dat is niet zo bijzonder, maar die laatste stem die je hoorde, dat was Kate Middleton, die hier een stukje Eliza Doolittle speelde in My Fair Lady. Nieuwe beelden van het acteerde buurt van de Hertogin van Cambridge als tienertje. Dus ze staan nu online. En dit muziekje. Ze hebben de eigenaars van een Texaanse fotowinkel onder bewakingsbeelden gezet. Er is ingebroken bij hun zaak. Maar dat ging zo klungelig dat ze hem bijna dankbaar zijn. Want deze video is een grote hit. Dat en meer op nieuwsbv.nl, Waar je ook kunt opgeven voor onze cursus Theezak Batik met Astrid Joosten. Die is nu ook voor niet-lid-abonnees. Tot zo. Ik dacht even dat we Kate Middleton horen zingen. Ja. Ja, dat was toch zo, of niet? That's My Fair Lady was met kinderen. Ja, nee, maar daarna, bij dat Texaanse filmpje... Oh. hoorde je ook een soort kinderstemmetje. goedkoop, toch? Ja, hij weet echt overal alles van. <laughs> nou, wat violen, nog wat meer van die snare instrumenten... basgitaar en de stem natuurlijk van Chris Martin... in Viva la Vida. Coldplay. Mag toch, of niet? Uh, nou, tuurlijk, Felix. Kom, mee. <laughs> Viva la vida. Columnist en schrijfster Nienke de Jong. Bijna 4 miljoen mensen, namelijk meer dan 3,8 miljoen mensen... keken gisteravond naar Boerzochtvrouw. Jij was er eentje van, ja, uiteraard. En uh, eindelijk, Nienke, liet de liefde haar ware gezicht zien. Ja, want we hebben het natuurlijk al weken over... allemaal leuke aanverwante zaken die bij zo aan de hoek komen kijken. Weet je Poepende koeien, moeilijke gesprekken, dat soort dingen. Waar we allemaal van smullen, maar waar het nu eigenlijk natuurlijk om gaat is dat zo'n boer die totaal niet gelooft in liefde... en nooit had gedacht dat het ooit voor hem weggelegd zou zijn... dat die de liefde vindt. En dat was gisteren weer zo. Dus dat was zo fantastisch. Maar ja, dat was natuurlijk niet bij iedereen uh, succes. Want anders is het ook een beetje een saaie aflevering. We hadden bijvoorbeeld uh, Jan, die zit in Canada. Dat is een uh, jongen van een eind twintig. Een beetje een moeilijke man. En die had vorige week al problemen met zijn vrouwen, met Claire... Met de glutenallergie. En Judith met de notenhandel. <laughs> ja, je moet ze een beetje uit elkaar kunnen houden. Uh, uh, Claire was een beetje te druk geweest, vond hij. En uh, uh, hij had daardoor niet door dat Judith eigenlijk veel leuker was. Maar Judith, die dacht nu, ja, het is wel goed met jou. Ik krijg helemaal geen aandacht van jou. Uh, laat me lekker zitten. Uh, toen heeft hij Claire naar huis gestuurd, op vliegtuig gezet. En uh, heeft hij Judith gevraagd of hij nog één keer een dagje wat leuks met, uh, uh, met hem wilde gaan doen. Um, dat hebben ze gedaan. Uh, ze gingen een stukje wandelen door een sneeuwstorm. Want dat is iets leuks, volgens hen. Ik denk niet dat het wat tussen ons gaat worden. Nou, dat vind ik eerlijk. Ik vind je gewoon, is, je bent gewoon een leuke jongen, maar het is... Ik weet niet meer. Ik niet goed is... ja, voor jou. Even goede vrienden. Dat is goed. Ja, ik ben een leuke jongen, maar niet voor jou even goede vrienden. <laughs> Dit gebeurt vaak bij behoeftijdsvrouwen. Ik kijk natuurlijk al jaren. Dan komen vrouwen op zo'n moederij en die denken... ik maak van deze man nog iets heel diepzinnigs. En hij zit waarschijnlijk van alles achter die moeilijke uitspraken die hij doet. Uh, maar dat is niet waar. Dit is wat hij is. Dit is Jan. Jan is zo plat als een pannenkoek, emotioneel gezien. En dat gaat op een gegeven moment vervelen. Gelukkig al na dag drie van de logeerweek. Dus ja, exit Jan helemaal alleen terug. Oh god. Ja. Jan is die, die knapper stil, hè? Ja, ja de stille stille. De stille stille, stille, ja, stille, stille. stille. Ja, ja. Juist. Hadden de andere boeren het ook zo moeilijk? Ja, denk ja uh, Jos uit Frankrijk, die iets knappere stille... Uh, die had ook nog twee vrouwen over. Uh, Saskia, die, die kwam al uit Frankrijk. En uh, Leonie. En Leonie is de allerknapste vrouw... alle tijden in Boerzoeksvrouw, ooit... Maar Jos heeft een beetje gekozen zoals ik ooit voor mijn allereerste racefiets heb gekozen. Uh, je kijkt dan als race, met, met je racefiets, zeg maar, kijk je op marktplaats van ja, ik wil het een keer proberen. Ik koop er eentje van 300 euro. En als het me dan bevalt, dan koop ik een keer een mooiere. Nou ja, Saskia is een beetje de tweedehands racefiets van Jos. Het is heel, heel moeilijk geweest. Ik wil jullie alle twee eerst even echt bedanken voor de week die we, of de dag die we gehad hebben. En um, mijn keuze had uit naar Saskia. Um, ja, ik moet er toch echt voor één kiezen. Hè? Ik ja. heb gedaan wat ja, jullie ook nog gevolgd. een aantal keer gezegd hebben. <laughs> ja. ja, mijn je gevolgd, mijn gevoel gevolgd. Uh, ja. Hij is helemaal niet zo gevoel gevolgd. Het is zo'n onzin. Hij werd gewoon helemaal hysterisch van de knapheid van Leonie. Hij denkt, dit kan ik helemaal niet aan, dit kan ik helemaal niet waarmaken. Ik kies gewoon voor Saskia en dan uh, gaat het in ieder geval goed. Ik kan kijken of dat voor me is, dat verkering. <laughs> maar ja, oké. Okay. Uh, het geluk in de uitzending. Ja, daar, Johan. Dan, daar, ja. Johan uit Denemarken. Eind 40, nog nooit verkering gehad, überhaupt niet. Doet mee aan uh, boerzoekvrouw. Krijgt uh, uiteindelijk twee vrouwen op zijn, uh, zijn erf. Grote Ingrid, S uh, Ingrid zoals wij haar noemen. En kleine Ingrid. En we hadden allemaal al lang door dat kleine Ingrid het zou worden. En dat heeft hij haar uh, gisteren verteld. En hij legde dat zo uit aan ons. Het zware woord verliefd is wel heel veel. Maak je dat dus helemaal in uw kop krijgt, dat woord... Ja, dan kan alle andere kleppen gaan dicht, hè. En dat was niet de bedoeling. Maar ja, ik ben niet niet. <lacht> ik kan het ook niet opbouwen <lacht> ja, ze wist het gewoon. Dit is de boer die als ondertiteld wordt, toch? Dit is de boer die ondertiteld wordt. het even. Inderdaad. En die heeft dus ook zo'n kwartier staan huilen in een duinpan. Omdat hij zo blij was dat hij Ingrid het eindelijk had gevonden. En dit is waarom ik al jaren kijk. Dit is precies waar boerzoekvrouw om draait. Van die mannen die denken: het wordt nooit wat met mij, ik blijf altijd alleen. Zit ik alleen op mijn boerderij? Die komt ineens iemand tegen die gewoon bij hem past. En het is gewoon klaar en het is gewoon goed. En die man weet niet wat hem overkomt. Maar... Nu je niet een jaar of tien wachten voordat je dat weet? Ja, ik denk, nou, ik denk dat deze man al blij is met eentje of is dit die gewoon heel flauw en ouderwets gedacht. Nou, kijk, Johan Hij is wel is... ouderwets gedacht, Het ja. is ja, ik kan denk ook... na, na een nacht kan het toch beslist zijn of niet. Voor, hem, voor Johan wel in ieder geval. Die is al lang blij dat zij niet zeurt over zijn fantastische ja, ja, Die opnames oh, duren dure weken, hè? dus op een gegeven moment weet je het wel, lijkt mij. Dan voel je dat wel oh, geloof ik. ik. Dat wel. gaat de volgende week. Joep. De nieuwsbv met Felix Burders en Willemijn Veenhoven. Vrijdag begint de geschiedenisserie na de bevrijding. Zometeen journaliste Ad van Liemten, presentator Hans Goedkoop hierover. En ook nog de gast is terrorisme-deskundige Glenn Schoen. Met hem hadden we het net over alle veiligheidsmaatregelen... die genomen worden rond de Nuclear Security Summit in Den Haag. Dit is Radio 1. Het NUS-journaal met Jan de Putten. In het proces over de eindexamenfraude bij Ibn Galdoen... heeft de verdediging om uitstel gevraagd. Volgens de advocaten van de verdachten zijn de feiten nog niet duidelijk. De elf verdachten zouden de afgelopen maand nog zijn verhoord... en ze zouden onvoldoende tijd hebben gehad om zich voor te bereiden. De Oekraïense minister van Justitie dreigt dat een noodtoestand wordt uitgeroepen. De demonstranten bezetten de afgelopen nacht haar ministerie. Het is het tweede overheidsgebouw in de hoofdstad Kiev dat werd ingenomen. Het moederbedrijf van kabelbedrijf UPC wil Ziggo kopen... en laten fuseren met UPC. En als die deal doorgaat, gaat het nieuwe kabelbedrijf verder... onder de naam Ziggo. Het hoofdkantoor komt in Utrecht. UPC en, U en Ziggo hebben samen zo'n 4,5 miljoen Nederlandse huishoudens... als klant. En uit een kerk in Italië is een buisje bloed gestolen... van Paus Johannes Paulus II. De politie is een grote zoekactie begonnen, melden Italiaanse media. Er zijn drie van die buisjes... Een ervan werd tentoongesteld in een kerk in de regio Abruzzo in midden Italië paus Johannes Paulus, overleed in 2005. In april wordt hij heilig verklaard. En dat zijn de hoofdpunten. Jolanda van der Vellen met de file informatie. Met vertraging op de A15-gorkum richting Europort... tussen knoopend Ridderkerk en rotterdam IJsselmonde 4 kilometer... heeft te maken met een aanrijding tussen twee auto's en een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is daar voorlopig dicht. En vanwege een seinstoringrijder tussen Dordrecht Stadspolders en Sliedericht... geen treinen, de vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. En weer ze zendt vanaf vrijdag de zevendelige geschiedenisserie uit na de bevrijding. Hans Groepkoop is hier in de studio en hij is de stem van de serie. En de reeks documentaires is gebaseerd op een boek van journaliste Ad van Liemt. Waarom moeten we meer weten over die periode, meneer van Liemt? Ja, dat moet niks, maar het is buitengewoon een interessante periode. Omdat er heel veel uh, ontwikkelingen uit de oorlog doorwerken. En omdat er uh, al wel het begin van een nieuwe tijd af en toe uh, zichtbaar is. Hoewel minder dan iedereen gewoon. Maar een buitengewoon rommelige periode. Toch? Rommelig en vooral heel erg lastig. En ge, naar mijn idee uh, vooral gedomineerd door een algemeen gevoel van teleurstelling. Dat ontstond na die enorme vreugde van de bevrijding. Want hoe lang is de feest gevierd? Nou, in sommige plekken uh, maanden. En uh, ik, ik kom op een gegeven moment ook een soort klacht tegen... dat die Canadezen die ons bevrijd hebben, waar we allemaal zo dol op zijn... Uh, eind november, dat is een half jaar na de bevrijding... dat er dan nog 70.000 rondlopen die zich kapot vervelen... en alleen maar achter de meiden aan zitten. Waarom waren die nou er nog inmiddels... eigenlijk? Nou, er was geen scheepsruimte om ze terug te breiden. Ja, dus Nederland keek zijn eigen bevrijders ongeveer de deur uit in die tijd. Behalve die meiden dan. Behalve die meiden, want er, waren, er zijn in, in die periode... 7000 Nederlandse meisjes en vrouwen zwanger geraakt van een Canadees. Dus die trace, dat klopt wel. Ja. Ondertitel van het boek en de serie is de loodzware jaren. Wat maakte het zo zwaar? Nou ja, je denkt bevrijding, hè? je denkt feest, dat is het. Maar voor heel veel mensen begon het er al mee... dat terwijl het Wilhelms werd gezongen bij de bevrijdingsfeest... ze zelf dachten, waar is mijn broer, waar is mijn vader... waar is mensen die weg zijn, wat heb ik eigenlijk te vieren? En dat besef van wat hebben wij eigenlijk te vieren... dat drong in de weken, maanden, jaren daarna steeds... Sterker door. Nederland was door de bezetter leeggetrokken. Havens waren kapot. Machineparken waren weg. Fabrieken functioneerden niet meer. 120.000 uh, huizen weg. 250 ziekenhuizen weg. Noem het allemaal maar op. En uh, 2 miljoen. Nederlanders op drift op een totale bevolking van ad 10 miljoen? Nee, ongeveer. Ja. Ja. Dus zeg maar, één op de vijf Nederlanders woonde niet meer thuis. Het was echt een pleurisbende. Dan gaat het in aflevering één over thuiskomst. En Dan hebben we het natuurlijk over, over krijgsgevangenen, onderduikers, te werk gedeporteerden. Maar ja, ook over die 2 miljoen die uh, niet meer in Scheveningen konden wonen of in ja. het platgebombardeerde uh, Arnhem en Nijmegen en, uh, enzovoort. En een van die dames, uh, of een van die mensen is Eva Roselaar, een Joodse vrouw, die 2,5 ja. jaar ondergedoken zat. En zij probeerde na de oorlog haar familie te vinden... en kreeg een lift naar Amsterdam. Wij hadden met mijn ouders afgesproken en mijn zusje... Uh, wie er terugkomt, als er iemand terugkomt... gaan we naar Tante Rika toe, dan hoeven we elkaar niet te zoeken. En in Betondorf zei ik, zet me er hier maar uit... want ik heb hier kennissen van mijn schoonouders wonen... en daar ga ik eerst naartoe. Ik kwam daar aan de deur en ze deden de deur open... En ze keken me aan met een heel verwezen gezicht. Verrek, ben jij niet vergast? Dat was mijn eerste welkom in Amsterdam. Het uh, Vrij ongelooflijk dit. Ja. Ja, en zo ja. werd er omgegaan met mensen. Nou, niet altijd en overal. Hè. Het is altijd ingewikkeld om die dingen te generaliseren. Want sommige mensen zijn wel degelijk ook heel hartelijk opgevangen. Maar uh, over het geheel genomen kun je zeggen dat dat aardiger had gekund. En het zegt natuurlijk iets over de tijd. Over de hardheid van die tijd. Zijn waarin er zo werd gegooid en gesmeten met levens. Dat je dat inderdaad kon zeggen. Wij kijken daar natuurlijk nu naar met uh, kennis van onze verzorgingsstaat. En uh, uh, wij zijn gewoon dat mensen die het op zichzelf niet redden, dat daar hulp voor is. Maar dat was er nog niet. Hè? Die verzorgingsstraat moest nog worden opgebouwd. Dus er was sowieso al niet een, een soort automatisch uh, vangnet voor iedereen. En als wij daar dus nu op terugkijken, vinden wij het extra hard, omdat we ons dat nou eens kunnen voorstellen. Dat is wel een, een probleem bij de beoordeling. Maar inderdaad, er zijn gevallen bekend. Ik heb er ook in het boek een paar beschreven, van uh, ongekende. Uh, uh, kilheid... Uh, ik kom eigenlijk tot de conclusie... dat het eerste wat in Nederland na de oorlog weer functioneerde... was de bureaucratie. Want dan krijgen mensen een formulier... dan wordt, wordt een overlevende van so de enige overlevende van Sobibor... de enige vrouw die Sobibor heeft overleefd... Uh, dankzij haar uh, Poolse vriend die haar gered heeft... die krijgen een probleem dat ze geen verblijfsvergunning hebben... en dat ze dreigen te worden uitgezet. Heb je een kamp overleefd, dan dreig je eigen land te worden uitgezet. En die Pool, haar man, moest onderduiken. Die moest, er is dus een Poolse Jood eind 1945 in Amsterdam ondergedoken, omdat die anders zou worden uitgezet. Dus dat zijn ja, ja, de, de, de absurditeiten van de uh, bureaucratie... die dan uh, als eerste weer terugkomen. Ja, mevrouw, meneer, u bent een paar jaar weg geweest... maar uw gaslichtwaterrekening liep gewoon door. Ja. Martin maar Zevenberg werd, werd in Duitsland te werk en Zevenberg overleefde, overleefde ten oude nooit een strafkamp... en keerde als 22 jaar terug naar Nederland. Je wou naar je moeder. Eén wordt langer, je wou naar je moeder... En dat, dat, dat is een kracht. Dat is een kracht, hè? Soldaten die sterven, dat heb ik naderhand gehoord, die roepen niet van de pijn, die vragen om de moeder. En zo ben jij ook. Je bent helemaal kapot. Je wil één ding. Terug naar je moeder. Hans Groetkoop, dit vind jij een aangrijpend fragment, hè? Ja, dit is een formidabele verteller. Je kunt je afvragen of dit eigenlijk nog geschiedenis is... want die man zegt iets wat misschien wel voor alle tijden geldt... maar wat je je misschien toch niet zo realiseert... omdat wij in een fantastische, luxe samenleving uh, verkeren. Maar je die vraag nooit hoeft te stellen. Ja. Dat vind ik een van de grote krachten van deze serie het is zo emotioneel, zo persoonlijk gemaakt... dat je gedwongen wordt je voor te stellen... hoe is dat om in die harde omstandigheden te verkeren? Meneer weet u veel van die periode direct na de oorlog? Weet u daar iets van? Nou, redelijk wel. Ik bedoel, Tweede Wereldoorlog, is geschiedenishobby. Mijn vader heeft het vrij bewust als kind meegemaakt. Maar juist die Tweede Wereldoorlog, natuurlijk, daar weten we veel van. Dankzij televisiefilms, dankzij documentaires, dan weet ik wat al niet. Maar die periode daarna? Ja, daar zie je een beetje een leemte. Daar hoor je veel over Nederlands-Indië. Uh, dan hoor je wel de beginselen ook uh, van de, de nieuwe staat. Er komen denk ik ook wat positieve dingen uit. Maar ik denk dat een van de dingen die belangrijk is aan dit programma... wat u gaat presenteren en neer aan het zetten bent... is dat um, het geeft weer even aandacht naar iets... Um, waarvan ik af en toe het gevoel heb dat jongere generaties het te veel loslaten. Dat je niet genoeg meekrijgt van, goh, hoe moeilijk was dat? En wat hebben we er voor allemaal neer moeten, moeten inleveren? Uh, en hoe goed hebben we met z'n allen moeten samenwerken? Uh, dat klinkt wat idealistisch, maar je hebt soms het gevoel van de lessen die we toen hebben geleerd nemen we nu nog mee. Ik ga even naar Indonesië, want dat noemt u net meneer Schoen. Uh, de meeste aandacht in het boek gaat namelijk uit naar uh, de koloniale oorlog in Indonesië. En die begint in 1945 nadat de Japanners zich hadden overgegeven. Welke invloed heeft deze oorlog gehad op die jaren na de oorlog? Ja, naar mijn idee een verpletterde invloed op meer gebieden dan je zou denken. En sowieso hebben wij daar in korte tijd, of wij heeft de staat daar in korte tijd... meer dan honderdduizend jonge mannen naartoe gestuurd, waardoor... Uh, uh, een, een, een paar dingen gebeuren. De ene ervan is als je zo'n leger die kant op stuurt... dan weet je één ding ongeveer zeker... dat ze op enig moment zullen gaan vechten. En er kwam vanuit die, die soldaten daar... vanuit de die militaire staf een enorme drive... om daar ook inderdaad oorlog te gaan voeren... wat ja. in 1947 dan ook gebeurt. Aan de andere kant... Hè, ik heb een beetje sommetjes zitten maken... over wat het allemaal kostte... Uh, op een gegeven moment klaagt onze minister van Financiën... 47 al... die vreest voor Griekse, wat wij nu Griekse toestellen zouden... Noemen, namelijk het faillissement van het land. Dat, dat, hij heeft toch voor drie maanden uh, geld in kas... om, om aan de verplichting van toe Moet hij wel het, het goud van de Java-bank verkopen. Uh, Anders zijn we failliet. Yeah. En wat dat leeg kost, 3 miljoen gulden per dag. Als je dat over die hele periode uit, uitrekent... kom je nu echt op een miljard of vier, vijf. Kijk niet op een miljardje in dat opzicht. Maar dat is eigenlijk in feite het geld dat we tekort kwamen... om Nederland fatsoenlijk op te bouwen. Want je vergeet niet dat in de vier jaar na de oorlog... zijn we er als samenleving in geslaagd, hard werken wel om 50.000 nieuwe huizen te bouwen. Terwijl er wel 500.000 nodig waren. Het, alles mislukte eigenlijk omdat nee, alle prioriteit lag ja. op Indië. Maar toch zijn we niet in een economische crisis beland. Nee, dat is eigenlijk een wonder. Dat zit precies na deze periode. Uh, uh, iedereen was daar bang voor. Hè? Uh, Indië verloren, rampspoed geboren... was een rijmpje dat op ieders lippen lag. Maar wat gebeurt op het moment dat Nederland dat moet loslaten... en in een soort uh, paniek ontstaat... dan uh, begint opeens die Duitse economie enorm te groeien. Dan, dan vormt zich aan de overkant van de grens het weertje... en nou, daar profiteren wij volledig van mee... En het is de ironie van de geschiedenis... Ja. Ja. dat het probleem wordt opgelost door degene die het voorzakt. En werd er toen positiever aangekeken tegen die Duitsers? Nee, in het begin helemaal niet. Hè. In het begin was het, uh, had iedereen maar toen nou toch... Het uh, is een van de rode draden die door de serie loopt... maar ook door, de, door het boek loopt. Die vraaggevoelens die zijn volkomen begrijpelijk. En dat duurt heel lang voor die weggaan. Dus er blijven nog heel veel mensen Duitsers de verkeerde kant op sturen. Uh, en uh, allerlei andere uh, rare acties ondernemen... Maar in feite zijn we economisch natuurlijk een provincie van Duitsland toen ook. En, uh, ja, en het Uwacht, succes Uwacht. van die Duitsers na de oorlog maakte ze natuurlijk alleen maar erger in Nederlandse ogen. <lacht> en heb je ze er net onder en verrek, daar zijn ze alweer. Met auto's en met die, die bloemenkransen, want ze waren dan zo'n 455 op de keukenhof geweest... Waar, wij, waar de andere Nederlanders geen geld voor hadden. Journalist uh, Ad van Liemte, programma programmamaker Hans Goedkoop over de televisieserie... die uh, vrijdag aanstaande start en die heet Na de Bevrijding. Interessante serie, zo meer daarover. De aardbevingsgebieden in Groningen krijgen vandaag bezoek van kamerleden. En na die bezoekjes gaan de kamerleden naar het provinciehuis... waar ze een hoorzitting houden over de gaswinning en de bevingen. En dan was verslaggever Rink Kamer... die is bij het provinciehuis in Groningen. Rien, waar zijn de kamerleden al geweest vanmorgen? Ja, ze zijn vanochtend inderdaad in het aardbevingsgebied geweest. In het noorden van Groningen. In een paar kleine dorpjes. Bij mensen thuis om te kijken wat de gevolgen kunnen zijn van de gaswinning. De aardbevingen, de scheuren in de huizen. Nou, de verhalen die we de afgelopen maanden, weken uitgebreid hebben gehoord. Ze hebben dat nu met eigen ogen kunnen zien. En dat wordt wel gewaardeerd. Ik heb de eerste reacties ook al gehoord van de bewoners die bezoek hebben gehad van de Vaste Kamercommissie. Die zijn blij dat ze uit Den Haag zijn gekomen hier naar het noorden. Maar gerustgesteld zijn ze die. Want ze, zijn, ze zeiden, uh, ja, uh, zij kunnen dat op korte termijn ook niet oplossen natuurlijk. Maar de waardering is er dat ze hier naar Groningen zijn gekomen. Dus geen reden om, om te protesteren? Um, geen reden om te protesteren? Nou, dat, dat, de afgelopen weken is er natuurlijk uh, voldoende ge, ge, geprotesteerd. Ja. En dat, op de achtergrond hoor je misschien ook nog wel wat geluiden. Ja. Uh, dat uh, zijn mensen van de aluminiums... Einde voorstelling uh, zat te horen. Ja. hier voor het uh, huis, uh, voor de deur. Wat zeg je? Nee, je viel even weg. Is de maar... verbinding weer weg? Nee, je of bent ben er weer. Ik ja. <laughs> nog <maar> niet meer. <laughs> Over de mensen die de, hier. Er ligt ook heel veel sneeuw in Groningen. Ik kom er net vandaan. Rink ben je er nog? Nog steeds. Nee, nou, Dit weet wordt ik niet, heel lastig. Ik ga Tatran nee. kunnen voorstellen om een, uh, om een moppie te zingen. I saw the light in my eyes. In 1972 kwam het album met een dubbelalbum trouwens, Something Anything genaamd van Todd Rundgren. En dit nummer was een hommage aan de singer-songwriters Laura Nero en Carole King. Ach, wie kent ze niet? Buitenlandredacteur Kees Dorrestein over Britse militairen die jaren zijn ingezet om een neppe bommendetector te promoten. En over de peso-crisis in Argentinië. Ja, want uh, vandaag is een spannende dag in Argentinië. Want voor het eerst in twee jaar mogen de Argentijnen weer naar het wisselkantoor om uh, dollars te kopen. Nou, de regering die had dat verboden om te voorkomen dat de Argentijnen massaal hun pesos zouden inruilen, waardoor het geld dus minder waard zou worden. Maar die maatregel werkte averechts. Want er ontstond een grote zwarte markt waar je nog veel meer pesos voor een dollar moest betalen. Dan de wisselkoers. Na de regering probeerde de peso nog kunst, kunstmatig hoog te houden. Maar verloor de strijd met als dieptepunt afgelopen donderdag. Toen kwam de munt in een vrije val terecht en werd hij in één dag 11% minder waard. En volgens kabinetchef Jorge Kapitanic is dat de schuld van de valutamarkt. Dit was niet een situatie instigated door de regering. Wat we saw was het resultaat van speculatie. who mensen die in de exchange markets. Ja, sinds de grote economische crisis in 2002 is de peso niet meer zo sterk gedaald en uh, daarbij komt dat de Argentinië eigenlijk te maken heeft met een enorme inflatie van 28 procent. Even een vergelijking met Nederland: Nederland heeft afgelopen jaar maar een inflatie gehad van 2,5 procent. En waarom is die inflatie dan zo hoog in Argentinië? Nou ja, het land heeft uh, al een tijd last van economische problemen. De economische groei loopt terug en uh, de valutareserves van het land zijn heel laag. Het land heeft nog maar 30 miljard dollar in kas. Dat is echt heel weinig. En dat is funest voor het vertrouwen van de financiële markt in Argentinië. Ook het vertrouwen bij de Argentijnse consument is weg. En de inflatie zal hierdoor alleen maar blijven toenemen. Economen verwachten dat die dit jaar zal oplopen tot boven de 30 procent. En dat heeft een enorme impact, lijkt mij, op de Argentijnen. Ja, zeker. Het uh, zorgt voor enorme onrust in het land. In december uh, gingen mensen in het hele land de straat op... Uh, over de voedselprijzen. Uh, die, uh, mm -hmm. ja, die stegen de pan uit... En daar gingen ze over demonstreren, maar ook werd vooral daarvoor geplunderd. En er vielen elf doden op dat moment. En onze argentinië correspondent Peter Scheffer is naar Abasto gegaan... het grootste winkelcentrum van Buenos Aires... om te horen wat Argentijnen nu merken van die koersval van de peso. En dat is niet mis, want deze man vertelt dat deze week... de prijzen van sommige producten meteen omhoog schoten. Alles, in general. De la la comida, de koffie, alles, 40%. Volgens hem is alles zo'n 40 duurder geworden en dat heeft natuurlijk gevolgen voor wat je nu nog met je geld kunt kopen. con pesos con nada. Hij zegt dat je zo'n vier jaar geleden voor 100 peso nog je boodschappen kon doen en vandaag kan je eh, ja, er net mee naar de kiosk... voor een blikje fris en een pakje kauwgom. Je koopt er dus eigenlijk helemaal niks meer voor. Nada. Als de markten straks opengaan... dan kunnen de Argentijnen weer dollars kopen. Wat gaat dat betekenen voor de waarde van de peso? Nou, veel e uh, Argentijnse economen verwachten... dat men massaal peso's gaat inwisselen voor dollars. En dan, krijg je, uh, de, nou, dan krijgt de dollarreserves van het land een flinke dreun. Waarschijnlijk zal de officiële wisselkoers van 8 peso uh, voor een dollar... dichter bij de koers komen van de zwarte markt. daar betaal op dit moment 13 peso voor een dollar. En dus zou de zwarte markt wel weer wat kunnen krimpen. Maar veel Argentijnen twijfelen of ze überhaupt zoveel dollars kunnen kopen... vertelt deze ja, man. Als we de mogelijkheid hebben om dollars te kopen... en als we met wat hebben, ik dat het regering om de regering... deel de lunes kopen. Hij zegt, al belooft de regering dat we de mogelijkheid krijgen om dollars te kopen... ik betwijfel of ze het echt toelaten gezien de situatie. Daar heeft hij waarschijnlijk wel een beetje gelijk in. Want je mag niet zomaar al je peso's inwisselen voor dollars... je mag een beperkt bedrag inwisselen dat in lijn is met je inkomen. En de man die we dus net hoorden had niet zo'n vertrouwen in de regering. Hoe zit het met de rest van het land? Nou, het vertrouwen in de regering van uh, president Christina Kirchner is laag. Vooral ook omdat ze zo lang afwezig is geweest uh, door haar slechte... Conditie, slechte gezondheid ook. Uh, vorige week sprak ze voor het eerst sinds 42 dagen in het openbaar. En toen zei ze nauwelijks iets over de slechte situatie in het land. En dat nemen heel veel Argentijnen haar kwalijk. En extra pijnlijk, ze blijft geloven dat dit het uh, overwinnend decennium is. Blijft ze maar zeggen. Terwijl Kirchner juist deze slechte economische situatie niet heeft weten te overwinnen. Oké, okay, kees dan naar Groot-Brittannië. Daar is namelijk een uh, opvallende nieuwe ontwikkeling... in het schandaal rond zakenman Gary Bolton. Jarenlang zou hij Britse militairen en ambtenaren hebben ingezet... om zijn nepdetector te promoten. Daarvoor uh, neem ik jullie eerst even mee naar augustus vorig jaar... toen werd Bolton veroordeeld tot een zevenjarige uh, gevangenisstraf wegens fraude. Kent businessman has been found guilty of selling uh, bomb detectors which he knew didn't work. Gary Bolton from Chasem created a 3 million pounds a year company selling the devices around the world for up to ten pounds, boasting that as well as explosives they could detect narcotics, ivory and even people. Ja, Bolton bracht namelijk de GT200 aan de man uh, als een apparaat dat van alles kan opsporen. Je hoorde het net al: bommen, drugs, ivory, mensen. Nou ja, GT200. Uh, toen ik het hoorde dacht ik al, dit is een telcel commercial. Nou ja, ja, is het eigenlijk ook gewoon. Het ding is uh, niets meer dan een stuk zwart plastic met een auto-antenne. En die beweegt gewoon van links naar rechts. Nou, het ziet er echt bizar ook uit als je het op filmpjes ziet. Maar landen als Afghanistan, Irak, Mexico en ook Thailand waren overtuigd... en kochten die GT200 om bommen op te sporen. Maar hoe kan dit? Waarom trapten ze daarin? Nou ja, dat heeft de Britse krant The Guardian, die is daarachter gekomen. Het uh, blijkt dat Britse overheidsfunctionarissen betrokken waren... bij de promotie van het apparaat. Zoals Giles Pexman, uh, uh, destijds ambassadeur in Mexico... en de broer van de beroemde BBC-presentator Jeremy. Hij zorgde voor ingangen bij de Mexicaanse autoriteiten... en Britse militairen demonstreerden de GT-200 uh, tijdens uh, exportbeurzen. En ze werden daardoor uh, gewoon ingehuurd door Bolton... voor trouwens uh, iets van 109 pond per keer... Eh, esta, esta pieza del equipo es un poco complicada. Dependiendo de qué uh, sustancia que desee localizar, ya sea drogas o uh, explosivos, un tipo particular de drogas, would put una tarjeta diferente en la máquina. Het komt uit een filmpje dat nu nog steeds op YouTube, YouTube staat. Dus het wordt nog steeds gepromoot. Je hoort een Britse militair in uniform die de GT200 in Spanje aanprijst. En volgens The Guardian heeft de Britse schatkist 5,6 miljoen pond verdiend. In ruil voor dit soort diensten aan oplichter Gary Bolton. En zo kon hij dus jarenlang een totaal waardeloze bomdetector exporteren. Buitenland-redacteur directeur, directeur, Kees Dorenstein, ja, dank je wel. Ad van Liem, er is een uh, televisieserie, de bevrijding. Na de bevrijding, die begint aanstaande de Vrijdag. Er is ook een boek, gelijknamig boek, geschreven door u. Uh, dat heet Na de bevrijding, de jaren 1945-1950. En daarin heel veel nadruk op uh, de koloniale oorlog in Indonesië. Is daar kritiek op? Uh, tot nu toe niet. Ik, uh, ik heb wel wat discussies met de meelezers gehad... die zich afvroegen of dat niet uh, overdreven was. Maar tot nu toe hebben mijn overwegingen wel stand gehouden. Namelijk dat er is geen periode in Nederlandse geschiedenis geweest... dat wij zo frequent om politieke redenen... de voorpagina van de hele wereldpers halen. Wij, er, er zijn nooit uh, veiligheidsresoluties unaniem aangenomen... bijna in de hele periode. Bijna nooit. Tegen eh, Zuid-Afrika misschien een keer. Maar wel tegen Nederland. En wij hebben dat naar mijn idee uh, vakkundig uit ons collectieve geheugen geretoucheerd. Het is zo erg dat al onze bondgenoten zich van ons afkeerden... in die periode, van 48, 49. En dat op een gegeven moment de Belgen bij ons komen informeren... Dus de laatste bondgenoten ja. die achter ons stond... kwamen informeren, zeg, uh, wat is er bij jullie toch aan de hand... dat jullie bij volhouden. Echt, het, is, het is echt een rare constatering die ik ook niet van tevoren wist... dat Nederland in die periode eigenlijk de rest van de wereld... Uh, spookrijders vond. vond dat de rest van de wereld op de verkeerde kant van de weg reed. En wij als enige aan de goede kant. En de Nederlandse publieke opinie dacht er ook zo over? In ja, door de verzuiling was de Nederlandse publieke opinie... gemakkelijk te te bespelen door de leidende, door de, zeg maar de politieke elite. Dat is ook heel goed gelukt. Alleen de CPN heeft zich van begin tot eind... dat was een vrij grote partij toen, uh, sterk verzet. Maar die kon eigenlijk weinig. Want op een gegeven moment wordt er een, een communistische demonstrant... doodgeschoten binnen in Amsterdam... Uh, bij een demonstratie tegen het zetten van troepen. Dat heeft Nederland nooit gehoord. Je hebt nooit van Petrus Dobbelaar gehoord. Dat heeft Nederland gewoon uit zijn geschiedenis weg kunnen halen... Wat er komt en tot op de dag van vandaag realiseren wij ons niet... hoe groot die oorlog is geweest. 170.000 Nederlandse militairen alleen al. 5.000 Nederlandse militairen. Kom je uit de Tweede Wereldoorlog... begin je zelf daarna een oorlog. Dat bizar. Lens Groen ook nog steeds aan tafel, veiligheidsexpert. En we hebben het net over het afsluiten van snelwegen... en de emedial weken trained. Worden daar eigenlijk ook mensen preventief opgepakt voor die top zou kunnen. We hebben natuurlijk wel eerder evenementen gezien waar dat is gebeurd. Ja. Als daar aanleiding toe is, neem ik aan dat. Als u dat zou zegt dat het zou kunnen, dan denk ik ja. Dat <lacht> zou, zou kunnen. Ik zou me zorgen gaan maken. Heren, Alle dank u. Dankjewel. Hallo, ik ben belegvarken. En beleggen is mijn ding. Maar dat geldt niet voor iedereen. Want als twintiger denk je helemaal niet aan beleggen. Als dertiger heb je geen tijd om aan beleggen te denken.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 Goodthinking, IT-staffing.nl Onderdeel van de staffinggroep